Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De ASML waarschuwt dat het fundamenteel onderzoek in Nederland in het gedrang komt. In het Buitenhof zei hij dat het kabinet voorzichtig moet zijn met bezuinigen op dat gebied... omdat dan de pijler onder de toekomstige economische groei wordt weggehaald. Door te veel en te snel bezuinigen kan Nederland volgens de ASML-topman... in een negatieve bezuinigingsspiraal terechtkomen... waar ook het fundamenteel onderzoek de dupe van kan worden. In de Afghaanse provincie Kandahar heeft een Amerikaanse militair een bloedbad aangericht. Hij verliet s'nachts zijn basis en schoot in verschillende huizen mensen dood. Fotograaf van persbureau EP heeft 15 lichamen zien liggen. De Afghaanse autoriteiten spreken van 7 tot 16 doden. De NAVO gaat er vooralsnog vanuit dat er alleen gewonden zijn. De militair zou een zenuwinzinking hebben gekregen.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 Er is disco -klassieker aan het begin van uur 2 van zondag in Kennemeland op deze zonnige zondagmiddag. En daar worden we vrolijk van en Weer blijft de komende dagen gelukkig zo. Dus nog... we gaan er met z'n allen van genieten. Wordt nog mooier hè? Wordt nog mooier. Wordt nog, nog mooier. mooier. Welkom bij uur 2 van zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen Albert-Jan? Nou, uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. En het is nogal een uitgebreide evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want wellicht dat er een evenement tussen zit waarvan u zegt, daar wil ik heen. Uiteraard volgen wij voor u de tussenstanden in de eredivisie voetbal. En ja, ik kan één ding verklappen. Bij Ajax, uh, Ajax RKC Waalwijk is gescoord.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 It is Barry Menlo in the Copacabana.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 In zondag in Kennermeland, zondag in Kennerland. Je, Je blijft op de hoogte.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 Ja, nou, een krappe, krappe voorsprong. Dat, dat, maar dat wilde ze nog niks zeggen. Maar ze lopen nu tegen het eind van de eerste helft, hè? Dat bedoel ja, ik. En zo dadelijk gaan we weer door natuurlijk. Dus hebben ze nog drie kwartier om te scoren. Goed. Uh, ik zei u al aan het begin van, het, uh, van dit uur... Ik heb wat nieuws van uw eigen lokale radioomroep. ZFM. Of ZFM. Wat is het nou eigenlijk? Uh, CFM. Ja, CFM, hè? Wij zeggen altijd CFM. ja.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 Dat was brachvis en making your mind up. Het is uh, vijf en half vier, uh, zo dadelijk uh, gaan we even de agenda met je doornemen.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 In Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft de op de hoogte... Deze dus alweer. Ben... Oké. Okay. Okay. Ik moet nog beginnen. Ik moet nog beginnen. Helemaal goed. Joor. de Frankie Valley en de Four Seasons. En oh, wat een uit. Zondag in Kennenblad met de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert -Jan? Nou ja, momenteel is uh, op het strand natuurlijk de strandmarathon uh, Scheveningen-Zandvoort aan de gang. Die mensen hebben prachtig weer mee. En Heerlijk. Ze, ze lopen lekker bij laag water. Dus uh, dat komt goed uit. En vanaf vier uur bent u van harte welkom in uh, Café Oomstee. Want daar worden twee uh, inz blazen.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 Ook de 17e is er een yoga-opendag in het Joodhuis Protestantse Kerk. Dat is van 2 uur middags tot 6 uur avonds. 18e hebben we weer een klassieke concert, een koorconcert van Martinus Kantorijen protestantse kerk aanvang 3 uur. De 24e is een groot wandelevenement, 30 van Zandvoort. De start is tussen 8 uur s morgens en half 11 morgens op het circuit Park Zandvoort. En wij zijn live aanwezig bij de finale. Hè? Ja, klopt. of Bij de, bij, ja, bij de finish, ja. om het zo maar zo zeggen. Op de 24e. Ja, en die is de finish in plaats in de Halterstraat ter hoogte van. Uh, Café Neuf, Café Neuf, En wij zijn ook in de Halterstraat aanwezig met een razende reporter, hè? Ja, Rob Petersen, ja, de voice van het uh, circuit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 El cuerpo me quiere en las navidades. Se le da mucha parada. Vamos para la calle, no sé que le da. Que tanto sabroso. La son de música brava, que el colego se abre las compuertas. tan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 De gitaren van het uh, Rosenberg Trio tezamen met La Fuente. Een lekkere, zonnige muziek zo op deze zonnige zondagmiddag, zondag in Kennemerland. Ja. En we gaan eens even kijken naar de eredivisie, divisie, de wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn. We hebben tegen NEC, tegen FC Twente. En FC Twente heeft het zeker niet gelukt. Nee, daar staat het momenteel 2-0 inmiddels voor NEC. Ajax speelt vandaag tegen RKC Waalwijk. Daar de tussenstand 1-0. En Feyenoord tegen FC Utrecht, ook daar 1-0 de tussenstand. Ja, dan kijken we. hadden het net even bij de evenementenoverzicht. Uh, hadden we het er al even over. 25 maart die Runners World uh, Zandvoort circuirun. Maar inschrijven voor dit geweldige hardloop-evenement op circuitpark Zandvoort. kan via de website. Ook kunnen geïnteresseerden daar informatie vinden over het evenement. en de verschillende afstanden en voorbereidingstips. En dat is natuurlijk uh, via uh, www.cpz. En dan, ik, en dan klikt u uh, Runners World Zandvoort Run aan. En ligt als u in, in conditie bent dat u nog mee kan doen. www.rwcircuitrun.nl Daar kan je inschrijven. En dat kan nog tot uh, vanavond 23 uur 59. Juist, dat bedoelde ik dus. www.rwcircuitrun.nl Als je mee wilt doen aan de circuirun Hier in Zandvoort op uh, 25 maart. Ja, Ajax die heeft wederom gescoord. Dit moment Ajax tegen RKC Waalwijk. 2 tegen 0. Dus het gaat goed voor Ajax. En dat was Nick Herschel en de Riddle. Nou, dat blijft lekker gescoord worden in de Eredivisie. Nou, Jan. ja. Ja, Nek tegen FC En Daar staat het momenteel 3-0. Ja, FC 20 gaat er flink in vandaag volgens mij in die wedstrijd. Dan Ajax tegen RGC Waalwerken. We vertelden ze juist al. Ajax heeft wederom gescoord. 2 tegen 0. En FC Nee, Feyenoord tegen FC Utrecht. 1-1. Uh, Utrecht 1 -1. heeft Gelijk getrokken. Gelijk getrokken. Goed, uh, even iets over de autosport. En wel, volgend weekend uh, begint de Formule 1. En uh, begin april, en om exact te zijn, op 7 april begint het seizoen ook weer hier op het circuitpark Zandvoort. Traditioneel met de kruidvat, Gillette gilette paasraces vormen de start van het nieuwe nationale autosportseizoen op 7 april. Alle topseries uit de Dodge Powerpack zijn aanwezig voor de openingsraces van het nieuwe seizoen. Nieuwe coureurs, nieuwe auto's en nieuwe teams strijden op het Zandvoortse racepiste om de eerste punten. Een speciale de hoofdrol is weggelegd voor het Dutch GT Championship, waarin met de snelste GT4 bolides om elke meter asfalt zal worden gevochten. Ook staan er wedstrijden op het programma van de vernieuwde Formido Swift Cup, waarin de veelal jeugdige talenten aan de start verschijnen in de nieuwe versie van de Suzuki Swift Sport. Ook zijn er wedstrijden van het Dutch Renault Clio Cup en het Dutch Formule Ford Championship. Het programma wordt compleet gemaakt door sportscar races van de Dutch Radical Championship en de première van het Dutch Production open. Een nieuwe serie die open staat voor de meest diverse tourwagens en GT's. Dus de voorverkoop is geopend. U kunt uh, uh, kaarten bestellen via www.cpz.nl En dan gaat u naar uh, Kruidvatse de Paas Races en dan kunt u een button aanklikken en dan kunt u goedkoop aan uw tickets komen. Dat is mooi. En... De Tramps en... heb je klaarstaan. Ja, want de uh, Tramps zanger Alice is overleden. De zanger Jimmy Ellis van de Tramps, bekend van vele disco hits, is overleden. Hij is 74 jaar geworden. De groep brak in de jaren 70 door in Nederland met Love Epidemic. Later scoorde de groep grote hits met Shout en Hold Back the Night. Die laatste hit uit 1976 was de soundtrack van de film Saturday Night Fever. In 2008 gaven de Tramps een gastoptreden tijdens de toppers in concert. Dus wij gaan een stukje Tramps draaien. Hier is Disco Inferno. In Kennemerland, Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte.